11 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS journaal. De coalitieonderleiding van Saoedi-Arabië heeft in de jemenitische hoofdstad Sanaa een wapenopslagplaats van de Houthi rebellen gebombardeerd. De Houthi stemden gisteren nog in met een tijdelijke wapenstilstand om humanitaire hulp mogelijk te maken voor de burgerbevolking. Het bestand gaat morgenavond in. Of er bij het bombardement slachtoffers zijn gevallen is niet duidelijk.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 De Libris Literatuurprijs gaat dit jaar naar Adriaan van Dis. Hij krijgt de prijs voor zijn autobiografisch getinte roman Ik Kom Terug. Juryvoorzitter Wim Pijpers, hoofddirecteur van het Rijksmuseum... maakte de winnaar bekend in Nieuwsuur. Van Dis krijgt een kunstwerk en 50.000 euro. De jury noemt Ik Kom Terug een uitzonderlijke roman... die op tragicomische wijze naar de kern van het menszijn graaft. ABN AMRO heeft verschillende klanten een te hoge boete berekend toen ze in 2013 en 2014 hun hypotheek oversloten. Dat heeft het hoofdhypotheken van de bank gezegd in het tv-programma Radar. ABN gaat de gedupeerde klanten benaderen om de fout recht te zetten. Het is onduidelijk om hoeveel klanten het gaat. In de Eredivisie is het Feyenoord niet gelukt om de derde plaats veilig te stellen. De Rotterdammers verloren in eigen huis met 4-1 van Vitesse. De laatste speelronde zondag moet nu uitwijzen voor wie de derde plek is. AZ, Feyenoord en Vitesse maken allemaal nog een kans. Het weer. Vannacht kan het in het zuiden en zuidoosten gaan regenen. Minimaal om 13 graden. Morgen opnieuw zon. In het noordwesten en noorden mogelijk een bui. Het wordt dan 15 tot 21 graden. Dit was het en nog eens. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. En nu het laatste uur.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 Even een